Come on. Yes. But I Over kleine misverstanden, over grote desillusies En ik hoor de kille klanken van jou ingehouden That you are Deze kilroute maakt me gek en dit gevoel is angst angstaanjagend. Maar je woorden malen verder en een ogen kijken vragen. Waarom zei je mij niet eerder dat je zo van me vervreemd was? Waarom sprak je over liefde?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 FM Zandvoort, Zandvoort. TV. CFM FM Text TV op kanaal 45. 45.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 the sun. Join the stampede You should never From Gangnam Style. 9.9 is Zon, Zee, Zandvoort.